Bij de gevechten van de afgelopen week in Soudaan... tussen rebellen en het leger van Zuid-Soudaan... zijn zeker 55 doden gevallen. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. In een referendum begin dit jaar stemde de overgrote meerderheid... van de Zuid-Soudanese voor afscheiding van het noorden. Sindsdien zijn volgens de Verenigde Naties bij gevechten tussen het leger... en de milities die zich tegen de zuid soedanese regering verzetten... zeker 800 mensen omgekomen. Het is de bedoeling dat Zuid-Soudaan in juli onafhankelijk wordt... Het is nog nooit zo warm geweest met Pasen als dit jaar. Bij het KNMI in de beeld is het kwik gestegen tot boven de 25 graden. Het vorige record dateert uit 1949, toen het in het Paasweekend 24,5 graden werd. Toen viel Pasen een week eerder. De verschillen zijn echter groot op Vrieland en langs de Zuid-Hollandse kust is het maar een graad of 17 door wind van zee. En dan het weer: zonnig, met maximaal tussen 21 graden aan de kust en 26 in het binnenland. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het uiteindelijk een graad of 8.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 1 minuut over 4, het rondje langs de velden beginnen wij in Rotterdam. Feyenoord, PSV, Roland van der Geer. Feyenoord op 2-1 tegen PSV na 70 minuten. Soms lijkt het op een uitzending van rondom 10. Zo vaak moet uh, Kuipers spelers bij zich halen voor een uh, complete toltshow. Omdat de wedstrijd dreigt te ontsporen. Eén gele kaart nog gezien voor Erik Pieters. Die daarmee ook de volgende wedstrijd geschorst is. En een corner aanstaande nu voor PSV. Die Juczak neemt vanaf de rechterkant. Wordt gekopt op goal door Latoyfone. Maar de bal gaat uh, over uh, de goal van Erwin Mulder heen. Net als de inzet van Pieters op Isaacson. Die over eigen goal. 2-1 dus hier voor Feyenoord. Frank Wielaert. Het is 4-1 geworden voor FC Utrecht. De Moesje is de maker. Hij verdient ook wel een goal. Hoor. Hij heeft al wat mogelijkheden uh, aangegeven. Hij heeft ook al wat mogelijkheden gekregen. Wat pech gehad in zijn afronding. Maar deze kopbal bij de corner was verder prima. Na 73 minuten weet Utrecht het nu zeker. Ze gaan weer eens drie punten pakken. Drie hele belangrijke punten voor plaats 8. En dus de play-offs voor Europees voetbal. En, en Vitesse, ja, dat gaat hier dus verliezen in de Galgenwaard. Ajax koestert weer de voorsprong, Bas. Zo is het, 2-1, maar het is nog niet gedaan met nog een kwartier. Excelsior heeft gewisseld. Klaasie, middenvelder gekomen voor Gudde, verdediger. En de vrije schop nu voor Excelsior. Maar meteen even hier blijven. Dan een paar seconden als Klaas de bal voor dat doel gaat slingeren. En alle koppen zich daar verzamelen in dat strafhofgebied. Zo even was het dus Bovenberg die kon koppen. Nu wil Kolwijk de bal verlengen. Dat mislukt. Dat moet Klaas ingrijpen om een Ajax-counter te voorkomen. Dat doet hij half. Tenminste hij doet het helemaal. Maar de bal komt even goed nog in de richting van Soleimani. Want dan lijkt het erop dat Excelsior wel weer voldoende mensen achter de bal heeft. om daar erger onheil te voorkomen. Nou ja, is dat wel zo? Want Blind heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Nee, die moet hem terugspelen naar Suleimani. En zo heeft Ajax wel de bal. met een voorzet nu die in de handen komt van Pellatsen En is dat weer voorbij. 14 minuten nog. 2-1 voor Ajax tegen Excelsior. Maar de Rotterdammers willen nog. en hebben ook nog het gevoel dat het kan. Gaan we even fietsen. Luik, Bastenaken, Luik, Gio. Lang gerekt peloton in achtervolging op vijf zes koplopers. Zes koplopers. Frank Slek, Andy Slek, Philippe Gilbert. Dat zijn de nieuwe mannen aan het front. Zij zijn weggesprongen op die Côte du Roche au Faucon. En hebben de restanten van de kopgroep opgeraapt. Ze hebben drie man met zich meegekregen: Jérôme Pinault, Greg van Avermaat en Enrico Gasparotto. Terwijl we nu kijken naar Gasparotto en Pinault. Die toch langzamerhand de rol moeten lossen. Dat betekent dat we vier leiders overhouden. En erachter wordt hard gereden, met name door Rabo. Laurens ten Dam teruggezakt uit de kopgroep. Hij moet nu het werk doen voor Robert Geesink. Bouke Mollema zit ver naar achter. Vlak in het wielhof van Oscar Freer. Gaan we weer naar de Rotterdamse Kuip. De 11 van Feyenoord op voorsprong tegen de 10 van PSV. Maar het is nog niet gedaan, hè, Ronald? En zo speelt de team toch weer een rol in deze wedstrijd. Maar PSV heeft het balbezit. Twee doelpunten van Wijnaldum, één van Toyfone. Daarmee kwam na 73 minuten dus die 2-1 stand op het bord. Labiat stuurt Lens weg, die dan weg is van Bahia. Ook geen buitenspel staat, maar die bal is dan zo hard... dat Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord, hem kan oprapen. Ja, PSV slaagt Erwin Elfman niet in om een stempel op deze wedstrijd te drukken. Ik vind het allemaal wat gezapig. Ik vind dat PSV speelt zonder vertrouwen. Kan geen hoog hanteren. En is heel slordig in de pasing. En als je dan ook nog eens alle duels verliest... dan heb je eigenlijk niks te vertellen in de Rotterdamse Kuip. Maar ik heb al eerder gezegd, deze middag terwijl Mulder nog altijd die bal heeft... en hem nu meegeeft aan Bahia... dat het hoge tempo van het begin van de wedstrijd... zich wel eens zou kunnen gaan freken aan het einde. En dat blijkt ook nu zo. Maar was Ticheler... De wedstrijd lijkt beslist in Amsterdam als Ebusilio weer. Ebusilio Ajax op 3-1 zet. Nadat Excelsior aanvalt en aanvalt en met veel mensen voor de bal staat. Ja, je moet gokken en een keuze maken. Dan komt er een uitbraak van Ajax wat de Zeeuw... Kan pasen op Soleimani. Soleimani wil eigenlijk alleen op dat doel af. Maar bedenkt zich op het laatste moment. Er komt een heel slim wippertje in de richting van Ebecilio. Die op volle vaart ligt. Dat wippertje gaat over Nelom en Niveld heen. En Ebecilio hoeft de bal eigenlijk alleen maar aan te raken om hem langs Pellas te krijgen. En daarmee wordt het 3-1 in de Amsterdam Arena bij Ajax Excelsior. Dat is normaal gesproken de nekslag. Voor de Kralingers die nog wel weer naar voren gaan. En nog wel zullen blijven aanvallen ook. En wie weet wordt het nog spannend. Maar voorlopig lijkt het erop dat Ajax heeft wat het wil. Namelijk een eh, voorsprong die erg dicht in de buurt komt van de zegen. Oh, Klaas die van afstand. Dat is ook een geweldig schot dat een halve meter over Over het doel van Vermeer. Kan er ook maar zo in. Maar gaat er dus niet in. 3-1 Ajax Excelsior. Ronald van der Geer Feyenoord PSV. ...pitcher erbij bij PSV, bij die 2-1 voorsprong voor Feyenoord. Na precies 75 minuten spelen, Marcus Berg in de ploeg voor Otman Bakal Gaat PSV dan toch op jacht naar die treffer? Ja, het moet wel, want het heeft eigenlijk alles te verliezen in deze wedstrijd... Hij moet gewoon een doelpunt maken. Als de bal verloren wordt op het middenveld aan Leroy Ver. Nee, overgenomen door Labiat. Labiat, eerste balcontact van Marcus Berg, daarmee komt hij 1 op 1 op Bahiaan Schuiver... ...richting de goal van Feyenoord en de redding van Mulder noodzakelijk. Het eerste balcontact van Marcus Berg betekent dus gelijk gevaar voor PSV... Ik had het net al even over dat hoge tempo. En je ziet een beetje dat het bij Feyenoord langzaam maar zeker op begint te raken. Dat de energie in de eerste 45 minuten dik en dik in die wedstrijd is gestoken. Dat men ook in de tweede helft nog op jacht is geweest naar een treffer. Maar dat nu PSV toch het fitste lijkt in de slotfase van deze wedstrijd. Als Isaacson een bal moet wegwerken uit eigen strafschopgebied onder druk van Castanjos. daar niet optimaal in slaagt. De bal gaat over de zijlijn. En Bruno Martens-Indy gaat op de middenlijn aan de linkerkant bij Feyenoord ingooien. Dat gaat allemaal op zijn 11 30 Logisch, het is warm. Het is heel warm hier op de de tribune. En dan zal het op het veld nog wel een stukje warmer zijn. Erwin Mulder krijgt de bal aangespeeld van Bahia. Fijn dat ze alles eraan doen om die wedstrijd eruit te slepen. En misschien wel in deze fase zo min mogelijk risico nemen. Mewis aangespeeld. Mewis Mococcio aan de rechterkant. Die geeft dan wel een risicovolle bal richting de as van het veld. Komt goed uit bij Ver. Die met één beweging Castanjons wilde wegsturen. Maar dan blijft die bal net iets hangen. Achter Castanjons, waardoor Castanjons niet verder kan. Maar wel weer verovert die bal op uh, Toivonen. Dan Miaici. Dan komt Manolev inglijden. Is maar Mia met één keer te snel af. Dan gaat de Jaïtzi aan de wandel en wordt hij vastgehouden door Manolev. Gaat er weer een gele kaart komen. En ook Manolev is een speler die op scherp stond. En zal ook volgende week als PSV tegen Vitesse speelt ontbreken. Dan dus geen Engelaar. Dan dus geen Pieters. Geen Lens en geen Manolev. Ik weet niet hoeveel spelers Rutte nog over heeft. Maar er staan er wat op scherp bij PSV. En die lijken allemaal één verenigde één gele kaart te pakken in deze wedstrijd. blijft natuurlijk nog wel een vrije trap staan voor Feyenoord. Bij de linkerpunt van het Schafs op gebied. Een metertje op 3-4 daar vandaan. Waar natuurlijk Diego Biesenswar zich voor meldt. En bij PSV alarm fase 1. Alleen Lens blijft voorin. Voor de rest is alles een beetje verzameld in het schafsroepgebied voor Isaacson. Daar komt die bal van Biesenswar. Komt bij de penalty stip daar waar een omhaal de gedachte is van Wijnaldum. Maar een idee hebben en uitvoeren. Daar zit nog een verschil tussen. Bal gaat over de achterlijn. Isaacson gaat de doeltrap nemen. Nog 13 minuten en een beetje extra tijd. Het is 2-1. Nog altijd voor Feyenoord tegen PSV. Wordt ook gewoon gefietst. Schlek, Schlek en Gilbert. Het kan slechter. Ik wou net zeggen, dat zijn toch drie hele grote namen. Ik vind het alleen heel opvallend hoor dat Frank Slek uiteindelijk dat gaatje dichtreed achter zijn broer Andy. Toen die wegsprong op die laatste klim die we tot nu toe hebben gehad. Maar goed, ze denken waarschijnlijk met z'n tweeën Gilbert te kunnen slopen. Het ziet er mooi uit. Gilbert nu ingeklemd inderdaad tussen de twee Luxemburgers. En daarachter dan dat peloton dat tempo maakt. Moreno die daar hard op kop rijdt en Gasparotto die ook nog meedraait. Het is toch nog een flink peloton hoor. Het gaatje is niet groot 24 seconden, dat is nog te overzien. Voor al die anderen die zich misschien wel een beetje rijk rekenen... die denken dat ze nog een kans maken. Maar Ronald... Het doelpunt van Lucas Castaños en aan de basis Mokaccio. Wie waar heeft de bal aan de rechterkant. En het kleine mannetje uit Zuid-Afrika steekt achter hem langs. Krijgt de bal precies op maat. Neemt even aan, kijkt eens wat. En schuift de bal vervolgens de goal van PSV. En dan gaat Castaños daar met een sliding naartoe. En is dan iedereen van PSV de basis... De bal achter Isaacson. BSW gaat hier dikke, dikke, dikke, dikke schade oplopen. Want het staat 3 1 achter tegen Feyenoord. ...met nog 12 minuten te spelen. En alle gele kaarten daarbij opgeteld. Zou dit wel eens het waterloop kunnen zijn van de Eindhovense ploeg? Die Champions League moet spelen. Die zo graag kampioen wil worden. Maar Feyenoord heeft die 10-0 nog altijd in gedachten. De gedachte aan 24 oktober. Zegeviert hier op het veld. De 10 van PSV zijn niet bestand tegen het ontketende Feyenoord. Kastijnlos maakt de derde. Het is 3-1 voor Feyenoord tegen PSV. loop, Lipens, Lout, Bastanakeluit. In de verte longluik voor de koplopers en natuurlijk ook voor die achtervolgers. 30 seconden, de voorsprong wordt alleen maar groter van die vier koplopers. Want we moeten natuurlijk ook Greg van Avermaat niet vergeten. 12 kilometer nog te rijden voor die koplopers. En we horen voor het eerst ook het achtergrondgeluid van de motor. Sebastiaan Timmerman. Wij zitten op die mooie brede weg in de richting van Luik waar de koplopers een hoog tempo uh, uh, natuurlijk veroorzaken. Ruim boven de 60 km per uur dit die Koningsgroep en die Slek, Frank Slek, Van Avermaat en Gilbert richting Luik. Op weg naar de laatste officiële beklimming, de Corte de Saint-Nicolas en dan gaan we kijken wat daar gaat gebeuren. Ondertussen melden ik u dat bij Utrecht tegen Vitesse nog altijd 4-1 staat voor FC Utrecht. En gaan wij weer kijken in de Amsterdam Arena. Ajax-Excelsior, het heeft geduurd, maar het lijkt toch dat de Amsterdammers gaan winnen, Bas? Ja, 3-1, dat is normaal gesproken gedaan. Zes minuten voor tijd, zo even weer luid gejuicht toen uh, uit de Kuip het bericht kwam... dat het daar dus ook 3-1 is inmiddels. Nog even, ze gaan hier hand in hand kameraden zingen, denk ik, met 50.000 <laughs> ja. mensen tegelijk. Ja, maar het voelt echt alsof ze dat zo meteen massaal gaan inzetten. Misschien breng ik ze op een idee... Want er zitten voldoende mensen met een radiootje ook zo is opgevallen. Balbezit voor Excelsior in een wedstrijd die inderdaad, want dat zeg je terecht, uh, voor je gevoel eigenlijk voorbij is nu. Er wordt de druk gewisseld nog aan de linker- en aan de rechterkant. Zo is bij Ajax bijvoorbeeld zo nog in de ploeg gekomen voor Ebesilio. Die onder luid gejuich en groot applaus naar de kant ging. Nu ontsnapt wel Excelsior weer via Bovenberg. Die zoekt Bergkamp, maar Bergkamp komt hoewel met grote passen richting bal, niet bij bal. En die kan dan door Van de Wiel worden weggetrapt. En gaat dan ter hoogte van de middellijn over de zijlijn. Waar Excelsior dan nog een ingooi mag nemen. Maar normaal gesproken is 5,5 minuut plus wat extra tijd. Te kort voor Excelsior Maar hier in Amsterdam nog twee doelpunten te maken. Want die zullen ze nodig hebben. 3-1 Ajax tegen Excelsior. Met dus twee keer Ebecilio. PSV tot vrijdag koploper Heeft het niet meer in eigen hand tegen Feyenoord. Ronald. Mokotjo verschijnt voor Isaacson op een bal. Of, uh, het is de Miaichi die verschijnt op een paas. Een strakke paas van Mokotjo, Vrij voor Isaacson. Maar uiteindelijk schiet hij de bal tegen de zweet aan. Nog negen minuten te spelen. De 3-1 voorsprong dus voor Feyenoord tegen PSV. En de hele Kuip is aan het juichen naar een vak PSV supporters. Die daar stoïcijns voor zich uit staan te kijken. Die meedoen aan de Open Rotterdamse Kampioenschappen. Moeilijk kijken. En dat is terecht dat moeilijke kijken. Want PSV heeft vandaag geen seconde in de Rotterdamse Kuip. De glans van de Kampioen kunnen tonen. En nadat Engelaar natuurlijk de rode kaart had gekregen, was het helemaal over. Er was bij die 1-0 voorsprong van Fijner nog wel de gelijkmaker van Toijfonen. Maar daarna was het over en uit. Met doelpunten dus van Wijnaldum en Kastanjols. Kastanjols inmiddels gewisseld voor Larsen. En dan gaat PSV het nog eens een keer proberen. Met uh, ja, aan de linkerkant. Labiat draait dus even weg. Vindt dan Erik Pieters. Balletje aan de voet. Opgejaagd door Larsen. Toijfonen. Nee, het lijkt er nog wel op dat PSV het wat heeft opgegeven. In die laatste negen minuten lijkt me met 10 man het ook niet meer echt mogelijk om nog langzij te komen. Of bestaan er nog wonderen? Want PSV is in deze competitie wel vaker ontsnapt. In de slotfase. Manolev, balletje aan de voet. Rechterkant speelt naar Jujjak. Jujjak speelt hem dan ongelukkig richting Berg. Waardoor Bruno Martens-Indi daar rustig tussen kan zitten. En terug kan spelen op Erwin Mulder. Die dan Mokocho maar weer aan het werk zet. Mokocho die een puikenpartij heeft gespeeld. Als rechtsachter. Een voor hem vreemde plek. Maar Jujjak hebben we eigenlijk nauwelijks in deze wedstrijd gezien. En hij had ook nog de assist op de goal van Castaños. Nu ver. op gebied. Speelt zich vrij. En dan uiteindelijk is daar de reddende actie van Wilfred Bouma... ...die het schot van Flair weet te blokkeren... ...en uiteindelijk komt de bal dan terecht in de handen van Isaac Sol. ...maar Feyenoord meldt zich dus veel vaker voor de goal van PSV... ...dan PSV, dat kan bij Erwin Mulder... ...in de slotfase van deze wedstrijd... ...de bal van Isaac Sol vervolgens... ...bedoeld voor Lens, gaat ook gewoon over de zijlijn... ...en het gebeurt niet vaak, zeker niet in dit seizoen... ...maar de weef gaat door de Rotterdamse Kuip... ...het vervelende voor die supporters zal alleen zijn... ...dat Utrecht wel een wedstrijdje heeft gewonnen... ...en dat men er dus in de strijd om de achtste positie niet heel veel mee opschiet, maar de 10-0 is weggeveegd en dat zal het belangrijkste zijn. Nog zeven minuten, P.S.V. 1, Feyenoord 3. We gaan weer fietsen, de drie kanonnen nog steeds bij elkaar, Gio. Drie kanonnen nog steeds bij elkaar. Met uh, die ene toch wel outsider uh, in het uh, wiel hoor. Want uh, vlak Greg van Avermaat niet uit. Als het straks hier uh, op een sprintje aankomt uh, bij de finish van Luik Bastenakenluik. Want dat kan hij als de beste. Het is knap dat hij er nog bij zit. Ik ben bang voor hem dat hij dadelijk op de slotklim op de Saint-Nicolas eraf gereden wordt. Maar voorlopig gaat hij gewoon lekker mee. Frank Wilaat. Doelpunt voor Vitesse en de debutant maakt hem. Tiga Duini is de man die vandaag zijn debuut maakt voor Vitesse. Voor hem is het sowieso een gedenkwaardige dag. En als je dan ook nog mag scoren uit een corner... ook al is het vlak voor tijd nog vijf minuten te spelen in de Galgenwaard... en is het maar de 4-2. Hij zal deze goal nooit meer vergeten. 4-2 voor Utrecht, nog altijd in de Galgenwaard. Snel terug naar de klassieke Luik en Akerluik, Gio en Sebas. Het is jammer, we hebben weinig zicht op de achtervolgers. En terwijl je dat zegt, krijgen we wel beeld van de achtervolgers. We zien daar een groep van, nou, man of... 30, 35, 40 man misschien net krap aan. En dan uh, hebben we alles wel gehad. Daar zitten dus al die namen nog bij. Maar we krijgen geen samenstelling van die groep. En we mogen ook niet een kijkje nemen bij die groep, jammer genoeg. Dus betekent dat dat we niet weten of Robert Geesink daar nog bij zit. Of Bouke Mollema daar nog bij zit. Maar het lijkt erop dat die achtervolgende groep ook geklopt is. 47 seconden is het verschil. We weten dat Alexander Vinokourov, de winnaar van vorig jaar, een lekker band heeft gehad. Hij werd geholpen door Maxim Iglinski. Hij kreeg een nieuw wiel, maar moest toen in zijn eentje. Het peloton weer gaan achtervolgen. Dat betekent dat daar in ieder geval de samenwerking niet goed is. Maar vooraan, wat gebeurt daar? Kijken die mannen, die vier mannen, een beetje naar elkaar. Acht kilometer nog. Goed samengewerkt door die mannen daar vooraan. Door Frank Slek. Door Andy Slek, natuurlijk, van Avermaat. En Philippe Gilbert, die dat hele troosteloze gebied hebben gehad. Rondom Luik, waar die fabrieken staan. En nu het stadje Saint-Nicolaat, voorstadje van Luik, gaan inrijden. De gelijknamige plaats van die laatste klim. En naast elkaar. Natuurlijk in dat shirt allebei van Leopard. Zij overleggen nog even. Gilbert zit daar dus bij. En van Avermaat. Dat zijn twee. Één. Die bijna gaan beginnen aan de laatste officiële beklimming de Saint Nicolas. Gaan we weer naar Bas Stigler in de Arena Ajax Excelsior. 3-1, Excelsior zet nog een keer aan en uh, raakt zo even via Bergkamp in de voorlaatste minuut van deze wedstrijd. De lat na goed voorbereidend werk van Laguire vanaf de rechterkant. Hij komt ook goed voor zijn man. Bergkamp nu weer aan de bal. Wil wegdraaien, verspeelt dan de bal. Die komt voor de voeten van Zegelaar die hem dan zo snel mogelijk normaal gesproken weer voor de doel moet brengen. Dat doet hij eigenlijk niet, maar legt hem voor de goal of voor het strafopgebied. Maar Bovenberg kan pasen naar Laguire opnieuw. Twee mensen voor zijn neus. Ajax leidt met 3-1. Terwijl de officiële speeltijd er ongeveer op zit. Nog een handvol seconden. Dan komt er nog wat extra tijd. Maar als Bovenberg, of Bergkamp pardon, die bal nog zou hebben binnengeschoten. Dan was het nog een hectische slotfase geworden in Amsterdam. Maar dat leed blijft Ajax normaal gesproken dus bespaard. Bovenberg heeft wel weer de bal. Excelsior. Terwijl de vierde official zegt drie minuten extra tijd. Krijgt Excelsior nog een ingooi te nemen aan de overkant van het veld. Als Bovenberg daar snel gooit. Drie minuten nog in de extra tijd aanbeland. Ajax-Excelsior. De Amsterdammers leiden met 3-1. En hoe lang nog in de kui bij Feyenoord-PSV, Ronald? Het is nog vier minuten bij die 2-1 voorsprong 3 1 voorsprong voor, voor Feyenoord. Maar er zal nog wel wat extra tijd bij komen. Want met enige regelmaat heeft het spel stilgelegen in de tweede helft. De laatste wissels zijn doorgevoerd. Simon voor Wijnaldum bij Feyenoord. En Wuitens voor Jujjak bij PSV. Terwijl Berg nog een keer als de vrij zich verslikt in de bal... naar de goal van Feyenoord kan. Nou, dat moet hij dan overlaten aan Wuitens. Die een voorzet geeft vanaf de linkerkant. Maar dat doet tegen de vrij aan. Waardoor PSV bij de corner... ...van Feyenoord mag gaan ingooien. Dat is inmiddels gebeurd. Labiat gaat nu een lage voorzet geven. Maar die wordt makkelijk gevangen door Erwin Mulder. En die kan dan zo weer wat minuutjes pakken. Nee, die wedstrijd is wel ten einde. Feyenoord heeft die 10-0 weggeveegd. Want laat het duidelijk zijn... ...dat is toch vooral het gevoel dat hier heerst bij de supporters. Natuurlijk zijn ze bezig om PSV het onmogelijk te maken. PSV mag geen kampioen worden na die 10-0. Nou, daarin is men geslaagd. Maar het is vooral een mooie voetbalmiddag gebleken... ...hier in Rotterdam-Zuid voor alles wat het thuispubliek is. Maar Psv. Gaat straks de wonderlikken. Want PSV gaat hier misschien wel het Waterloo vinden. Op weg naar het kampioenschap. Als Lens nog een keer gestuurd wordt door de vrij op de rand van het strafschotgebied. Nog drie minuten en de extra tijd. De Feyenoord Soeverein. 3-1 voor tegen PSV. Luik was de luik, wie Oligio? Wie, Zes kilometer nog. Het verschil tussen de kopgroep en de achtervolgers. 24 seconden. We zagen daar een man van Vacan Soleil wegspringen. Ik dacht dat het Björn Leukemans was. Zo van ver af gezien. Die probeerde om weg te rijden uit het peloton. Ja, dan kan het natuurlijk nog. Dan zou het zomaar overbrugbaar zijn. Want ze zijn inmiddels begonnen aan die laatste klim. De Côte Saint-Nicolas. En dat met Pasen. Maar wat gebeurt er bij de koplopers? Oh, we gaan naar een doelpunt. Bas, de Bas is Sim de Jong denkt, ik heb zoveel omhalen gezien de laatste tijd. Met de uh, gisteren en Pamodouka vorige week, dan kan ik het ook. En dat blijkt, hij kan het ook nadat Excelsior de bal eigenlijk niet goed wegkrijgt. Komt de bal voor zijn voeten, hij staat met terug naar de goal. En met een prachtige omhaal is het, boom, raak 4-1. Ajax, Excelsior, het laatste restje spanning is uit de Amsterdam Arena verdwenen. Gaan we weer fietsen, Gio, maak je verhaal af. Ja, ik zei het net, wat gebeurt er vooraan bij de koplopers? En dat is natuurlijk de grote vraag. Zes kilometer van de finish op de Côte de dus En Nicola, we gaan naar de motor. We gaan naar Sebastiaan. Volgens mij zijn ze nog met z'n drieën. Maar het is heel hectisch hier. Op iets meer dan vijf kilometer voor de streep. Maar volgens mij is ik van Avermaat er dus sowieso af. En was het een uh, tactisch spel tussen Andy Slek, Frank Slek en Philippe Gilbert. Ik uh, kijk achterom naar het bord van de laatste vijf kilometer. En daar uh, komt uh, dan uh, dat, uh, de eerste mannen aan. Maar wij gaan alweer weer de bocht naar rechts. Maar Frank Slek ligt volgens mij heel kort voor op Andy Slek en Philippe Gilbert. Als ik dat goed gezien heb, komen de uit die in de straten van Luik. Nee, de situatie is op dit moment alweer veranderd. Het is Philippe Gilbert aan de leiding. En hij rijdt daar met Frank Schlek in zijn wiel. Andy Slek heeft moeten lossen. Van Avermaat heeft moeten lossen. In die klim van de Saint-Nicolas. En we kijken naar die twee man die steeds verder hun voorsprong uitbreiden. Het was Gilbert die vol aanging. En hij probeerde iedereen los te rijden daar in die kopgroep. En Andy Slek was toch wel de man die brak hoor. Dat vind ik wel opvallend. Want Andy Slek zou je toch wel verwachten. Maar Frank Schlek is de enige man die op dit moment het wiel van. Philippe Gilbert kan houden. Minder dan 5 kilometer nog te rijden. 33 seconden is het verschil tussen de twee koplopers en de achtervolgers. En daar komt Andy Slek alweer aan. Hij rijdt nu het gat dicht. Het is 40 meter, het is 30 meter, het is 20 meter, 10 meter. En wel, hoor, dan komt hij aan het wiel van zijn broer, van Frank Slek. Inmiddels afgelopen in Amsterdam Arena. AX Excelsior 4-1. Tussenstand bij Utrecht. Vitesse is 4-2. En wij gaan weer even naar Feyenoord. PSV Ronald. 3-1. 90 minuten voorbij. Drie minuten extra speeltijd. En de corner aanstaande voor Feyenoord. Miaichi gaat dat doen. dan is de man met de meeste lengte nu voorin bij Feyenoord. Daar komt die bal. Daar komt Isaac om met twee vuisten. Krijgt die bal weg. Dan halverwege de helft van PSC opgevangen door Mevers En weer terugbezorgd bij uh, Miaichi. Miaichi dreigend richting het uh, Toyvonen. Dan moet hij hem toch afspelen. Ja, doet hij met een wippertje richting de penalty stip. Waar uh, de bal kan worden weggewerkt door Marcello. Maar dan uh, weer makkelijker worden opgevangen door uh, Feyenoord. Met Miaichi aan de linkerkant. Even in stilstand. Dan vervolgens is dreigen. Mewes komt over hem heen. Mewes gewild dan richting de achterlijn. achtervolgd door Manolev. Mewes nog altijd wordt dan over de zijlijn geduwd door Manolev. Maar Mewes neemt in al zijn enthousiasme ook die bal mee. En dan kan PSV dus gaan ingooien. De pijp is leeg bij Feyenoord. De pijp is leeg bij PSV. Maar de schade bij PSV is immens. Vier spelers volgende week er tegen Vitesse niet bij. En nu toch drie punten achter op FC Twente. De stand kan alleen in die drie minuten nog draaglijker worden gemaakt. Als Labiat nog eens dreigend gaat richting het strafschopgebied van Feyenoord. De bal in de breedte die Op inval Wuitens. Wuitens kan niet schieten. Omdat er nog één keer gas wordt gegeven door Leroy Ver. En die schiet die bal dan over zijn eigen achterlijn. Wuitens kan nog een corner gaan nemen voor PSV. Van de drie minuten inmiddels anderhalve minuut voorbij. Als Wuitens die bal klaarlegt er een mannetje zich aanbiedt. Dat is Marcus Berg om hem kort te nemen. Komt Wuitens nu met een lange voorzet. Die aan alles en iedereen voorbij gaat. En bij Bouma terecht komt. Maar die staat helemaal aan de andere kant. Aan de linkerkant bij PSV. En laat die bal over de achterlijn gaan. Dan gaat Erwin Mulder. De keeper dus die zegen viert vandaag ...een doeltrap nemen in de extra tijd van deze wedstrijd. En wat zal er vandaag de vervelende terugreis zijn... ...voor de Eindhovenaren vanuit Rotterdam. Want PSV had toch het idee, met een weekje rust... ...kunnen we die wanprestatie tegen Herakles, ...waar daar met slecht spel wel met 2-0 werd gewonnen. Met wat fortuin, maar wat gaf het? Het fortuin ontbrak vandaag. PSV heeft lang met tien man moeten spelen... ...door de rode kaart van Orlando Engelaar. Maar PSV is eigenlijk nooit echt in de wedstrijd geweest. Dat heeft Feyenoord onmogelijk gemaakt. Maar PSV is zelf ook niet bij de les. Want als je kampioenskandidaat bent... Moet je veel meer uitstralen. Maar misschien is het zware seizoen daar wel debat aan. PSV heeft helemaal niets uitgestraald vandaag. En geen moment laten zien dat dit een ploeg was. Die in strijd was om het kampioenschap. Die vocht voor de laatste punten. En dan kom je dus na dit weekend op een drie punten achterstand te staan. Op FC Twente. En kun je misschien langzaam maar zeker gedag zeggen tegen het kampioenschap. Hoewel deze competitie is zo raar. Dat je nooit weet wat er nog in die laatste twee speeldagen gebeurt. Mokoccio, die heeft altijd energie. Die worstelt zich aan de rechterkant er nog een keer doorheen. Is nu op de helft van PSV aangekomen. Simon gevonden. De Hongaar. weer terug naar uh, Ja, Die heeft er nu toch ook wel lastig. Terug naar Mewes. Mewes stuurt dan nog een keer een man uh, de diepte in. Wie gaat daar weg voor? Feyenoord. Daar komt Larsen nog bijna in scoringspositie. Omdat er uh, druk wordt gezet op uh, Isaacson. Maar uiteindelijk uh, komt uh, Larsen net een steentje tekort en kan Isaacson toch nog reddend optreden. Al gaat uh, over de zijlijn. En er kan nog een keer ingegooid worden door Feyenoord. Dat gaat uh, Christian Simon doen. Simon, naar uh, wie kan hij die, die bal spelen? Nee, het hoeft niet meer. Kijpers blaast voor het Kuipers zelf gaat zich opmaken voor een halve finale in de Europa League. PSV wint met 3-1 en PSV, PSV, het arme PSV verliest waarschijnlijk hier het kampioenschap. Feyenoord wint dus met 3-1, 68 punten nu voor Twente, 67 voor Ajax en PSV is derde met 65 punten. Utrecht weer terug op de achtste plaats, 44 punten, 43 uiteindelijk voor Herakles. En straks nog Groningen tegen NEC om half vijf. De mooie slotfase van Luik, gebarstenaker Luik, Gio Lippens. Ja, het is een geweldige slotfase hoor. Minder dan 2 kilometer nog te rijden. We gaan op een sprint af. Een sprint à trois tussen Frank Slek, Andy Slek en Philippe Gilbert. En daarachter een mooi groepje hoor. Van Avermaat is teruggevallen. Maar heeft gezelschap gekregen van Nibali, van Oeran, van Kreuziger en van Chris Seurissen. Maar dat verschil tussen die drie koplopers en die achtervolgers is te groot. De drie koplopers op weg naar het VOD. De laatste kilometer, Sebastiaan op de motor. Wij rijden daar nu onderdoor en de drie koplopers die komen daar een paar honderd meter of zo ongeveer achter ons. Maar die weg loopt hier omhoog, die verraderlijk gluiperige weg omhoog. Maar ik zie dat Andy Slek nog even via zijn communicatie praat met zijn ploegleider Frank Slek zit daarachter. En dan dus Philippe Gilbert zijn nu ook de laatste kilometer in. We zijn dus in de laatste kilometer. Andy Schleck daar aan de leiding. Dan Philippe Gilbert in het wiel en Frank Schleck in het derde wiel. Het laatste wiel eigenlijk zou je zeggen. Frank Schleck heeft de beste papieren, want hij ziet zijn grote concurrent voor zich rijden en kan zo meteen uit het wiel komen van Philippe Gilbert die achtervolgers. Nee, die gaan er niet bij komen hoor. Wel een mooi groepje Kreuziger en Nibali natuurlijk. Ooit ploegenoten van elkaar. Rijden nu voor verschillende ploegen, maar zij gaan er niet meer aankomen. Gilbert is nerveus, je kunt het zien. Hij kijkt af en toe om. Hij wil alle overwinningen die hij tot nu toe heeft gehaald. Zou hij wel willen inleveren voor deze ene op zijn eigen gebied. We gaan zo meteen die bochten door. En de verte zien we dat. Daar is die kruising waar ze zo meteen de bocht naar links maken. In de richting van die grote supermarkt. Waar we op dit moment met z'n allen staan. Waar we geparkeerd staan. Waar we wachten op de renners. Ik kijk de weg af en ik zie dan in de verte nog steeds niks komen. Want ze moeten nog steeds die bocht door. En die drie die kijken elkaar aan. Het is net alsof er een sprint wordt voorbereid op de baan. Andy Slek probeert het tempo langzamerhand op te voeren. Gewoon tempo maken. Zodat dadelijk zijn broertje, Frank, uit het wiel kan komen van Philippe Gilbert. Want de twee Luxemburgers die spelen de kaart van de oudere broer, van Frank Slek. Die zal hier mogelijk de sprint moeten gaan winnen. Het gaat licht bergop. Gilbert nog steeds niet aangegaan hoor. Massa's mensen langs de kant van de weg op deze prachtige eerste paasdag. In Als, in de buurt van Luik. We zijn bijna boven. En dan komt daar die. Bochten aan waar ze zo meteen doorheen moeten gaan komen, en dan wordt het sprinten. Ik kijk de weg nog even af, ik zie daar helemaal niemand meer in de vechten aankomen. Nee, hoor, ze hoeven niet meer bang te zijn voor die achtervolgers, en dan is het Gilbert die aangaat. En moet Frank Slek in het wiel mee, ook Andy Slek probeert mee te sprinten, maar het is Gilbert die afstand neemt. Gilbert gaat gewoon binnen hier, wat is die Hij Doet het gewoon wat een fantastische overwinning van Philippe Gilbert en wat een gejuich hier, hij is de koning van dit voorseizoen, Deep in de koers en hij doet dat dan voor de broertjes. Slecht in de gauwigheid heb ik even niet meer gezien. Wie er nou tweede werd en hier zien we dan de man van vakansieleien ineens sprinten. Die komt er overheen. Maar uh, dat is in de verre achterhoede hoor, want we gaan er maar eens even bij staan. Want daar zien we dan de sprint uh, uiteindelijk om die uh, laatste, of om die uh, vierde plek. En dan zien we dat die sprint uh, wordt gewonnen in ieder geval door Roman Kreuziger. Kijk ik de weg nog even af om te kijken of ik Geesink zie aankomen. Die zie ik inderdaad in de verte aankomen. daarachter, daar zien we hem nog een sprintje plegen. Terwijl uh, de ploeggenoot van Philippe Gilbert nu al juichend op de fiets zit. Even kijken wie hier komt. Nee hoor, het is uh, Geesink helemaal niet. Het is. Frère die daarvoor Rabobank in ieder geval nog de eer verdedigt. En hij doet dat samen met Paul Martens, de Duitser. Dat zijn de twee mannen in de eerste achtervolgende groep voor Rabobank. Maar even los van iedereen die hier finish. Wat is het een geweldenaar, die Philippe Gilbert. Hij is de grote man van dit seizoen tot nu toe. Hij heeft alles gewonnen wat hij wilde winnen. Het begon bij de Brabantse pijl. Daarna ging het gewoon vrolijk verder met de Amsterdam Gold Race afgelopen zondag. Woensdag was het weer de Maalse pijl. En nu is het gewoon hier. Luik Bastenaken, Luik. Philippe Gilbert is de grote man. Niemand kan bij hem in de buurt komen. Wat een seizoen voor Philippe Gilbert. Zometeen gaan we het nabeschouwen. Luik Bastenaken, Luik. En zometeen ook aftrap om half vijf in Groningen... van FC Groningen tegen NEC. Eerst het uitgestelde, of in ieder geval het journaal van half vijf. De paas Special. over vergelding en vergeving. Onterecht ontslag, uw man ligt bij de buurvrouw in bed...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 Toen hij een paal raakte, sloeg de auto over de kop en botste op de groep voorbijgangers. Bij de gevechten van de afgelopen week in Soudaan tussen rebellen en het leger van Zuid-Soudaan zijn zeker 55 doden gevallen. Begin dit jaar stemden de zuid soedanese voor afscheiding van het noorden. En sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en de milities die zich tegen de zuid soedanese regering verzetten. En het is nog nooit zo warm geweest met Pasen als dit jaar. Bij het KNMI in de beeld is het kwik gestegen tot boven de 25 graden. Het vorige record dateert uit 1949, toen het in het Paasweekend 24,5 graden werd. Toen viel Pasen overigens een week eerder. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Teamstra. Het is prachtig weer deze paassondag. Op veel plaatsen inderdaad al temperaturen boven de 25 graden. Het warmst tot nu toe in West-Brabant waar het 27 graden werd. Aan zee, daar staat een zeewind en daar is het ook duidelijk koeler... met 16 tot 22 graden. En vanavond gaat de wind wat liggen, is het aangenaam buiten. Vanacht is het helder en het koelt af naar 7 tot 11 graden. En morgen is het opnieuw zonnig en droog... maar vooral in de kustprovincies verandert het weer wel wat. De wind draait namelijk naar het noordoosten en later naar het noorden... en neemt toe naar matig windkracht 3 tot 4... en daardoor wordt koelere lucht van zee aangevoerd... Op de Wadden in Groningen, Friesland en de kuststrook in het westen van het land is het morgen maar 16 graden. En verder landinwaarts wordt het nog wel aardig warm met 20 tot 24 graden. Namorgen wordt het echt koeler. Dat betekent overigens nog niet dat het koud wordt. Dinsdag 13 graden op de Wadden en 20 in Zuidoost-Nederland. En woensdag 12 tot 18 graden. En ook kan er dan weer eens een bui overtrekken.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 4 minuten over alle vijf. De rust is hier enigszins weer gekeerd op een hectische sportmiddag. Alles tegelijk aan de finish. Waaronder ook de wielrenners, luik Bassenaar, Luik. De geweldenaar heeft gewonnen, Guillaume. Maar dat deden ook nog anderen mee. Hè? Nee, maar als ik nu wielrenner. Ja, kom maar. Het is onvoorstelbaar wat Philippe Gilbert hier laat zien. Het is gewoon de vierde achtereen volgende maal. En iedereen kijkt naar hem. Iedereen weet dat hij de te kloppen man is. Maar niemand kan zijn wiel houden. En op het moment dat hij wil wegrijden, dan rijdt hij weg. Nu wacht hij gewoon tot in de sprint. Niet eens steilberg op hier. Want hier in Ans komen ze niet zo steil aan. Maar hij wint gewoon in een min of meer afgevlakte sprint. Prachtig wat Philippe Gilbert laat zien... En wat heel mooi is voor de Belgen. Toch wel een mooi symbolisch moment eigenlijk. 1999, de laatste keer dat er hier een Belg won. Frank van den Broeke vorig jaar overleden. En Philippe Gilbert treedt dus ook in zijn voetsporen. Wat een overmacht. Iedereen roept het al. Het is Merciaans. Nou was dat een andere tijd. Een andere renner. Natuurlijk een renner die nog veel groter was dan Philippe Gilbert. Maar als je dat kunt wat Philippe Gilbert hier laat zien in deze moderne wielertijden. Dan ben je echt een hele grote renner. Laten we de anderen maar even noemen. Als een soort eerbetoon, als een soort troostprijs voor al die anderen. Op de tweede plaats Frank Slek, de oudste broer dus van de broertjes. Die finish je daar dus achter Philippe Gilbert. Dan was het Andy Slek op de derde plaats. Roman Kreuziger, vierde Rigoberto Oran. De Colombiaan op de vijfde plaats. Chris Seurensen, de Deen op de zesde plek. Greg van Avermaat, heel knap gedaan. Op de zevende plaats. Vincenzo Nibali, achtste Björn Leukemans. De eerste man van Van op de negende plaats. En Samuel Sanchez, de Olympisch kampioen. Die finisht hier als tiende. Geen Rabo-renners dus bij de eerste tien. Martens en Frère inderdaad in die eerste achtervolgende groep die daar nog sprinten. Maar zij deden niet meer mee om de ereplaatsen. Maar het draaide allemaal maar om één man. We hebben ruim vijf en half uur gefietst. En na 260 kilometer ja, staat er maar één man ver boven de andere uit. Hij praat nu even met de collega's van de RTBF, de Franstalige Belgische televisie. En hij kijkt gelukkig. Philippe Gilbert, de grote man dus van het voorjaar. En er wordt ook weer gevoetbald in de Euroborg. Groningen dat na de nederlagen van AZ en ADO nog een beetje mag hopen op de vierde plek. En NEC dat mag hopen op de play-offs, de achtste plek. En die houdt Ja, in de schaduw natuurlijk van al die andere hele spannende wedstrijden. Deze wedstrijd tussen nummer 7 en nummer 12. Ja, en dat hopen, dat is wel hopen tegen bijna beter weten in hoor. Want kijk naar Groningen, zes punten achter AZ. Uh, en die staan dus op de vierde plaats. En uh, NEC vijf punten achter FC Utrecht. En dat is die achtste plaats waar je het net over had. Dat wordt natuurlijk heel moeilijk met al drie wedstrijden te gaan. Goed, staat 0-0. Uh, Groningen goed gestart. Goed schot van Enevoldsen. Net over het doel van de keeper van NEC, Jasper Sillissen. Maar ja, de wedstrijd is pas een minuutje of 6,5 7 bezig. Het is zonnig. Het is nog redelijk vol ook in Groningen. Het is gezellig. Dat is het altijd hier. Of er nou wel of niets op het, uh, iets op het spel staat. Groningen in balbezit. Bal iets te diep. Opgevangen door Jasper Sillissen, de keeper van NEC. Na 7 minuten spelen 0-0 bij FC Groningen NEC. But I can't recall why I Het was eigenlijk niet eens de bedoeling om het op single uit te brengen, maar de roep werd groter en groter. Jacqueline Gauvaert en Alan Clark en Wherever I Go. We gaan het even hebben over de Formule 1. Nog niet gereden, toch? Niet gereden dit weekend hoor ik u denken. Nee, maar de Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica... is na elf weken uit het ziekenhuis ontslagen. De coureur van Team Lotus raakte op 6 februari... ernstig gewond door een crash in een rally... in de buurt van de Italiaanse plaats Genua. Hij liep gecompliceerde botbreuken op aan hand, voet, arm en schouder. Maar nu is hij dus uit het ziekenhuis ontslagen. De half vijf wedstrijd in de Euroborg. FC Groningen, NEC en die houtkamp. 0-0. Het zonnetje schijnt nog volop, uiteraard. En Groningen wil dat het publiek dat gekomen is toch wat laten zien. Ondanks het feit dat men al zeker is van de playoffs. En het dus ook wat rustiger aan zou kunnen doen. Maar dat, dat doen ze niet. Enevolts heeft het horen gekregen Denk ik dat hij wat meer moet schieten richting het doel. Dat heeft hij al een paar keer gedaan. Eén keer over en één keer in de handen van keeper Sillissen. Die nu ver uit zijn strafschopgebied moet komen om de bal weg te trappen. Maar doet dat niet goed. Speelt de bal over de zijlijn. En dan mag FC Groningen in het wit met groen natuurlijk spelend in deze vrije Euroborg de bal weer in het spel gaan brengen. Halverwege de eigen helft via een inworp. En daarvoor heeft zich gemeld Frederik Stenman, de Zweed. Uh, ja, er loopt eigenlijk niemand echt vrij. Er is wel wat beweging, onder andere bij Pedersen. En die wordt dan ook uh, aangespeeld. En dan kan uh, de bal via Stenman teruggaan naar keeper Luciano. Laat de bal even van de voet springen. En ziet dan Flemings dicht bij hem in de buurt. Flemings die in de thuiswedstrijd voor NEC tegen FC Groningen de grote man was. Die wedstrijd werd met 3-2 gewonnen door NEC. En maar liefst een hetwijk van Björn Vlemings, die graag natuurlijk weer die koppositie over wil nemen van uh, de uh, uh, Deen van uh, Rode SC om. Uh, Weer die 20 doelpunten te halen, minimaal. En dus uh, is het balbezit nu wel voor FC Groningen. Zal Flemings er alles aan doen om die compositie over te nemen? Balbezit voor Groningen, rustige opbouw van achteraf. En uh, eens even kijken, wie loopt er vrij aan de rechterkant? Het is uh, Michael Kieftebel die de bal heeft gekregen. Dan gaat de bal over de zijlijn. Even rust in de Euroborg, 13 minuten gespeeld. Stand Groningen 0-NSC 0 NEC 0 Een jaar of vijf geleden, Coldplay en Speed of Sound. Luik, Bas de luik werd weer een prooi voor Philippe Gilbert. In ieder geval weer de vierde achtereen volgende grote wedstrijd die hij wint. Wat een seizoen voor hem. Ja, en dan uh, kijken we naar de Nederlanders. Uh, Robert Geesink, ja, hij kwam er niet aan vandaag. Teleurstellend hij, eindigde hij buiten de top 10. Hij sprak zojuist juist met Hancock. Zo, Robert Geesink getekend, hoe was het? Eh, uh, ja... Het is een zware koers. Ik denk dat we het slim gespeeld hebben, of slim geprobeerd hebben te spelen. Ja, op Rochevolcom gingen uh, Gilbert en uh, Sleks en uh, ja, daar uh, kon ik niks, uh, niks, niks op inbrengen, zeg maar. Uh, ik zat achter nog uh, tot de laatste klim in die, in die groep met Paul en uh, Oscar. Toen uh, leek mij de leek mij, ja, een groepje uit weg. Dan uh, rijd ik me leeg voor Paul en Oscar en dan uh, heb die nog een kans om nog uh, kort te sprinten. Een uh, afschrikkelijk wow, zware koers. Ik denk dat we, ja, wederom wat ik zeg, we hebben, geprobeerd, of ja, we hebben het slim gedaan denk ik. Bovenop, uh, hoe heet dat ding daar, uh, met de Laurens en Juanma vooruit. Uh, alleen ja, het dacht jammer dat dan andere ploegen toch Choubert nog weer gaan helpen. Uh, uiteindelijk wa, wa, wa, was Choubert toch gewoon weer zo goed en de slechts ook. Dat, uh, daar kon ik niks, uh, niks, niks tegen inbrengen en ik uh, denk ook de rest van het, uh, van het peloton niet. En, uh, ja, wat ik al zeg, ik zat erachter in die groep wel goed dus daar was ik op zich wel blij mee. Maar... Goed, ja. ik maar ja, goed, het is, de, het, is dan, uh, ja, het is dan heel eerlijk. Hè? En, uh, bedoel, je moet er ook eerlijk zijn voor jezelf. Je, je kon niet mee. Nee, nee ja, precies. Ik denk dat ik alles goed gedaan heb. Ik zat op alle plekken goed. Uh, maar, ja, ook de mannen die, die zich uh, niet meer super voelen, hebben dat, ja, zoals, uh, zoals Bram en Bouke hebben perfect uh, voor gezorgd dat we dan, uh, daar, daar zaten. En als je op dat moment daar zit en uh, die mannen gaan aan... Pff, ja, die gaan zo hard aan dat... Uh,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 Eén één woord nog over Joubert. Ja, wat hij de laatste week, anderhalve week hier heeft laten zien, ja, dat is ja, van, van uitzonderlijke klasse. Ja, wat, moet, wat, wat kan jij hier nog over zeggen, wat hij hier vandaag weer doet? Ja, precies alles wat jij zegt, Het is inderdaad uitzonderlijk, uh, ja, als je zo, uh, zo, uh, zo favoriet bent en uh, dan nog zo rijdt en het ook nog lukt. Met uh, twee mannen van Saxo, en, uh, of van Leppert, dan ben je wel een, een heel stukje beter dan de rest. Is het beste renner op het moment, voor, voor een dagse wedstrijden? Ja, vandaag wel, maar uh, mogelijk kan hij iemand anders beste zijn. Nee, maar inderdaad, hij uh, is wel heel erg sterk. Ja. Ja. Al een aantal dagen natuurlijk de beste. Philippe Gilbert, we gaan even naar Groningen tegen NEC. Nog kansen gezien, Andy? <lacht> nou, ik heb heel mooie doelpunten dit, dit weekend gezien. Uh, maar de kans, misschien wel van het jaar die gemist is... komt op naam van Davids. Echt knap. Uh, kopballetje van uh, Vlemings. En helemaal op het uh, 5 meterpunt uh, voor het doel van uh, onze grote vriend Luciano... krijgt Davids de bal. Ik kan hem zo inschieten en schiet hem met een stuit nog over. Ik vond het uh, en daar had ik toch wel een applausje voor over. De regisseur zei: salaris inleveren. Nou, dat gaat ook weer wat ver. 0-0 de stand dus. Na die enorme kans voor Lorenzo David. En Flemings bleek dus niet zelfzuchtig. Ging niet alleen op de keeper af, om maar iets te noemen. Om dat record van Jonker te evenaren. Die record, de topscorerslijst, te evenaren van Jonker. Maar dus is het nog altijd 0-0 met Luciano in balbezit. En Groningen dat even wat gas heeft teruggenomen. Daarna nog wel gevaarlijk voor het doel kwam bij Jasper. En nu uh, ziet dat Metafse het komt nu al van zomer verliest. Maar Enevoltsen kan de bal toch oppakken en levert hem uh, in bij Kieftebel. Die geeft hem terug aan Enevoltsen. Enevoltsen op de rand van Haal maar met links. Doet dat ook. Mooi schot. doelpunt. Doelpunt Enevoltsen. Het is de derde keer dat hij uithaalt. Het is de eerste keer dat hij raakschiet. schiet. De eerste ging over. De tweede ging in de armen van Sillessen. En de derde... De minst harde, maar wel de meest zuivere. Het doelpunt voor FC Groningen is van Enevoldsen. Daarmee leidt Groningen met 1-0 tegen NEC. En Wij gaan in de studio hier even praten over hockey. Tim Steens, welkom. Uh, Euro Hockey League. Uh, heel weekend is er aan de gang. Er is al van alles gebeurd. En vandaag spelen we kwartfinales. Hè? Ja, klopt. Uh, het is vrijdag begonnen uh, dat toernooi in Bloemendaal. En we spelen de achterfinales en de kwartfinales in één weekend. Um, en HGC vandaag speelde de eerste kwartfinale. En die hebben zich geplaatst voor de halve finale. Moeizame zegen tegen de Engelse kampioen Biesten. Op een gegeven moment stond uh, HGC met 4-2 voor. In de, in de slotfase kwam Biesten nog terug tot 4-3. Maar uiteindelijk uh, wist HGC. Die wedstrijd uit het vuur te slepen en hebben zich als eerste team geplaatst voor die halve finales. En die halve finales worden straks met Pinksteren gespeeld. En als we kijken, HGC heeft een moeizaam seizoen in de Nederlandse competitie. De Nederlandse clubs zijn redelijk dominant in de Europa League in de breedte, want zo vaak winnen we hem ook niet uiteindelijk. Hè? Nee, dit is de vierde editie. Er zijn er drie geweest. Uh, dat is normaal natuurlijk. Uh, twee keer won UHC het Hamburg en één keer Bloemendaal. En uh, ja, dit seizoen uh, gaat UHC die uh, titel niet prolongeren. Want gisteren was de achtste finale tussen Bloemendaal en Hamburg... een fantastische wedstrijd door Bloemendaal gewonnen. En Bloemendaal moet morgen aan de bak. Want dan spelen ze tegen Oranje-Zwart. Ja. En uh, ja, één van die twee gaat dus door naar de halve finale. En één van die twee die valt af. Maar even terugkomen op HGC. Die zijn inderdaad uh, niet zo goed bezig dit seizoen in de competitie. Hebben de coach vervangen, Gorgir de. Is uh, een maand geleden is hij, zeg maar, uh, ontslagen door HGC en Dirk Loots, oud international, heeft hem opgevolgd. En, uh, ja, in de competitie blijft het niet zo goed gaan, ze staan nog steeds negende, maar ja, hij heeft nu wel bereikt dat ze in de halve finale van de Euro Hockey League zitten, dus op zich een mooi succes voor uh, Dirk Loots. En nog even voor de volledigheid, wie zijn, is, heeft zich nog meer geplaatst vandaag? Uh, vandaag Campo de Madrid Er speelde, dat was een ouderwetse Barcelona-Madrid vandaag okay. uh, met hockey. Het was Atletico tegen Campo. Campo heeft zich geplaatst na shootouts, dus uh, die zijn samen met HGC al door naar de halve en morgen, zoals gezegd, de clash tussen Bloemendaal en Oranje-Zwart. Oké, okay, dank. Gaan wij weer eens even praten over voetbal. Feyenoord, PSV vanmiddag in de Kuip in Rotterdam. En Feyenoord wilde natuurlijk revanche vernemen... voor die 10-0 nederlaag eerder dit seizoen in Eindhoven. En die revanche kwam er, want Feyenoord won met 3-1... door eh, onder meer twee goals van Giorgino Wijnaldum. Toyvonen maakte nog wel eh, kort na de rust 1-1... maar Wijnaldum 2-1 en Castagnos 3-1... zorgden dus voor de eindstand daar in de Kuip. En PSV moet even een de plaats maken. Het zak van de eerste naar de derde plaats in de Eredivisie. Maar Feyenoord doet toch volop mee... voor plaats 8. Een plaats die recht geeft op de play-offs, om eventueel nog mee te doen in Europa. Joep Scheuder sprak met een man die twee keer scoorde, Wijnaldum. een heerlijke middag. Ja, precies. Uh, heel heerlijk. We winnen. Uh, ik scoorde twee. Zo. En uh, ja. je laat het ook zien dat je Feyenoord bent. Ja, precies. Ik denk dat thuis hebben we meestal beter. En uh, dat hebben we vandaag laten zien. En ik denk dat we de eerste 35 minuten gewoon veel beter waren dan PSV. We wonen duels. En daarom uh, hadden we, denk ik, uh, meer grip dan PSV in de wedstrijd. Goals die je ook maakt, is dat nou slecht verdedigen voor jou? Of zeg je ja, ik sta daar gewoon goed? Ja, allebei denk ik. Want uh, ik stond uh, helemaal vrij. En uh, ik denk dat het ook uh, mijn verdiensten zijn, omdat ik uh, denk ook wel goed inkoop. Dus, allebei denk ik. Alles klopt op dit moment. Hè? Je wint nu voor de derde keer met, met, met behoorlijke cijfers. Hè? In die zin, veel doelpunten. Is dit inderdaad een metamorfose die nou aan de gang is, zeg maar, sinds februari? Hoe zie jij dat? Nee, ik niet. Ik, uh, we zijn gewoon uh, hetzelfde blijven doen als uh, heel het seizoen. Alleen, uh, nu komt het er wel uit en uh, toen niet. En, uh, we hebben een jonge groep. En het is gewoon... Uh, ja, dat gaat eigenlijk in de golf. Soms gaat het goed, soms gaat het fout. En nu gaat het een tijdje goed, dus... Uh, als je nou zo'n selectie ziet en zo'n middag... wat is dat dan, een topclub van Eindhoven, hè? Ja, dan denk ik van, je moet bijtekenen, jullie moeten allemaal bijtekenen. Kan hier iets heel moois ontstaan, meneer Tjotje, Ja, dat is iets waar ik niet aan denk. Ik wil gewoon voetballen. En uh, ja, het werkt. Ik, ben, ik, ik denk er niet aan. en Ik wil alleen aan voetbal denken. En uh, ik denk dat je dat ook wel terug ziet in het veld. Omdat ik probeer uh, eigenlijk alle andere dingen gewoon uh, los te laten... en alleen aan voetbal te denken. En daarom voel ik me denk ik ook zo vrij. Mooi Pasen. Nog een keer? Okay? Mooi Pasen. Ja, ja, ja dankjewel. je <laughs> hey, nee, wel. Dus tweemaal scorend daar. We gaan snel naar Groningen tegen NEC. En die 1-0 stand 1 Volt is laatste wat wij doorkregen. Ja, dat was de 22e minuut. En toen kwam de 25e minuut. En alsof ik een uh, herhaling zag, maar dan aan de andere kant van het veld van het doelpunt van Enevoltse. Ziemling, zijn vierde van dit seizoen. De Deen, Ziemling scoort de gelijkmaker. Nicky Ziemling deed dat netjes hoor. Mooi schot, wel wat uh, makkelijk vrijgelaten door Agiloren. Uh, mocht uh, uithalen en deed dat ook met een bekeken schot in de hoek. Keeper uh, Luciano kansloos. En zo is een wedstrijd die toch niet heel erg belangrijk is. begint toch uh, leuker en leuker te worden. Zeker. Als je in oogenschouw neemt dat FC Groningen nu in de laatste vier thuisduels elf doelpunten tegen heeft gekregen. Is wat veel voor de thuisspelende ploeg. Maar goed, het maakt het voetbal wel leuk en aantrekkelijk. 1-1 de stand bij FC Groningen tegen NEC na 26 minuten spelen. George Michael, 1987 en 5. zometeen Het laatste uur van Langs de Lijn op deze zondag met alle overzichten... en het vervolg van Groningen en EC. Tot zo. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Het is dan nu de Tempoor Cloud...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 Dit is Radio 1.